Weer nog vooral in de kustprovincies kans op enkele buien. Later in de nacht regen in het oosten. Overdag in het oosten bewolkt en wat regen. In het westen een paar buien, ook een ook wat som. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Good. <laughs>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 waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. Oh, oh, oh, oh. Ik ben nog en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar en vandoor aan met jou. Waar de reis eindige zaal, nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van Die wordt bezongen in het mooiste lied.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 ook op TV. GFM, Text TV op kanaal 45. Got somebody, she is of you. and hey. I'm a Open Gangnam Style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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft 50 verdachten van de rellen in Haren in beeld die nog niet zijn opgepakt. Die 50 mensen worden op korte termijn van hun bed gelicht, zei de chronische korpschef Dros in Pauw en Witteman. In het programma zei burgemeester Bats dat Haren op dit gewelddadige scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens Bats verklaarde politiemensen na afloop nog nooit met zulk geweld te zijn geconfronteerd.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 Van Wiltenburg zit bijna tien jaar in de Kamer. Ze hield zich onder meer bezig met media, medische ethiek en homo-emancipatie. De afgelopen twee jaar was ze vice-fractievoorzitter van de VVD. Van Wiltenburg neemt de voorzittershamer over van Gerdy Verbeet van de PVDA. Het Griekse openbare leven wordt vandaag getroffen door een algemene staking. De twee grootste vakbonden hebben werknemers in vrijwel alle sectoren opgeroepen om het werk neer te leggen. Uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering Samaras. Banken en postkantoren blijven dicht en het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. Op vliegvelden worden vertragingen verwacht omdat ook luchtverkeersleiders vanochtend meedoen met de staking. Het is de derde algemene staking van dit jaar. De EU, de ECB en het IMF eisen strenge bezuinigingen van Griekenland in ruil voor nieuwe miljardensteun. Een familie in Noorwegen heeft voor de derde keer in zes jaar tijd de Nationale Loterij gewonnen. De zoon des huizes won deze maand 1,6 miljoen euro. Zijn vader had al eens ruim een half miljoen gewonnen en zijn zus ruim 1 miljoen.